De oud-nazi Hans Lipschitz is vrijgelaten uit de gevangenis. De Duitse rechtbank zegt dat de voormalig SS'er en Auschwitz-kampbewaarder dement is... waardoor een eerlijk proces niet mogelijk is. Lipschitz, die 94 is, zat sinds mei vast op verdenking van medeplichtigheid aan moord in vernietigingskamp Auschwitz. Hij zegt zelf dat hij daar alleen kok was. President Obama zal bij de begrafenis van Nelson Mandela zijn, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. De president vertrekt in de loop van de week al met zijn vrouw Michelle naar Zuid-Afrika... om onder meer bij een aantal herdenkingen te zijn. Mandela wordt begraven op zondag 15 december. De oud-president van Zuid-Afrika krijgt een staatsbegrafenis. VVD'er Matthijs Huizing stapt per direct uit de Tweede Kamer. De reden waarom is niet duidelijk. Huizing is 53 en hij zat sinds 2010 in de Tweede Kamer. Daar hield hij zich voor de VVD vooral bezig met sport en media.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 Vanavond nemen de buien af, ze vallen voornamelijk nog in het kustgebied. Verder overwegend droog en het koelt in het binnenland af tot dichtbij nul. Morgen overdag raakt het al snel weer bewolkt... en later kan er wat regen vallen of natte sneeuw en het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Het is geen lang lijstje, wel een belangrijk lijstje. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is bijna vier over negen. Een hele goede vrijdagavond. sluit ik hier in BNN Today de week af. Deze week doe ik dat met scenarioschrijver Willem Bos... presentator van Studiosport Henry Schut... en AIVD-kenner Constant Heijzen. Meekijken hier in de studio kan Radio1.nl... en dan vind je de webcam vanzelf. En mee twitteren mag uiteraard ook. Hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, we laten wat reacties horen op het overlijden van Nelson Mandela. Wat mooie reacties. Bijvoorbeeld die van U2 frontman Bono, die zegt dat hij afscheid neemt van een vriend en vertelt hoe hij hem zal herinneren. He is a lesson in grace. And grace is probably the most powerful word in the lexicon for me. En uh I just I can't quite figure out how, how he got to that place. Waar hij wist dat hij vrij was, voordat hij was. Ik denk dat dat het is. En er is een les voor ons allemaal Een les in grace. Ja, in waardigheid. Dan ja. vertel je dat toch? Ja. En dat is zijn belangrijkste les. En zij waren, en dat heb je natuurlijk veel beelden vandaag kunnen zien. Ze waren goede vrienden. En um, ik las iets van, uh, ik heb altijd veel van hem opgestoken, zei Bono. En ik heb door hem geïnspireerd geraakt om... Om ook in te zetten voor een betere wereld. Wat ook wel heel bijzonder is dat de nieuwe single van u ja. de meest gedownloadde plaats is op het moment dat Mandela overlijdt. En die gaat over de film van Mandela. Met hem op de hoes ook nog. Jij voorziet een... Uh, nou ja, een niet. Maar ja, dat is toch gewoon mooi. Ja, ja, zeker. Ja, ja en uh, overigens ook meteen... Uh, in de, de biografieën zijn niet aan te slepen van Mandela. Uh, worden alweer bijgedrukt, begrijp ik. Op sommige plekken. We gaan naar Angelique, want die heeft mooie... Platen over Mandela, ja, of over zijn leven. Bijvoorbeeld uh, Danny Hedway heb ik klaarstaan met Someday We'll All Be Free, zijn nummer over de vrijheid, maar. Het is heel erg veel gebruikt tijdens uh, vrijheidsprotesten... en vrijheids, door vrijheidsgroepen die, uh, voor de vrijheidsvochten. Maar eigenlijk is het nummer daar helemaal niet voor geschreven. Want het nummer is door Donny Hathaway gezongen... maar geschreven door iemand anders. En die heeft dat speciaal voor hem geschreven... omdat hij door een hele moeilijke tijd ging. Hij was depressief, slikte zware medicijnen. En uh, het nummer was voor hem geschreven om hem een beetje hoop te geven, Donny. Maar uiteindelijk is dat dus wereldwijd opgepakt door allerlei vrijheidsbewegingen. En vandaag op Radio 6 vroeg ik aan de luisteraar... welk nummer moeten we nou draaien om zijn leven te vieren? En dit nummer werd het meest genoemd, kreeg het meeste stemmen... en uh, ja, daarom wil ik hem ook... We gaan omdraaien. hem zo horen, maar eerst even naar voetbal. Want er is wat gebeurd. Frank... In de derde minuut na de rust is Utrecht op 1-0 gekomen. Een vrije trap van Tommy Orr, die Australiër die tegen Nederland gaat voetballen. Hij uh, schiet de bal langs iedereen tegen de paal. En Marquiet, de verdediger van Utrecht, is degene die het meest alert is. Hij kopt de bal van dichtbij binnen. En dus staat NEC in Utrecht met 1-0 achter meteen na het begin van de tweede helft. Dankzij die goal, een kopgoal van Marquiet 1-0 dus. Ja, en dus Donny Hathaway met Someday We'll All Be Free en let dan vooral op de tekst Brighter days will be soon be here. Take it from me, someday we will all be free. Just don't let the spin get you down. Worden er een beetje loom van op een positieve manier... hoorde ik net hier in de studio. Danny Hathaway someday we'll all be free. Frank Wielaerts bij Utrecht NEC. 53 minuten onderweg, 1-0 voor Utrecht. Uh, ik kan wel zeggen tegen de verhouding in. Want uh, NEC was voor ons het grootste gedeelte van... Uh, daar beter. Maar ja, zo'n droomstart voor Utrecht naar rust is natuurlijk lekker een vrije trap. Teruggekomen van de palen. En dan staat Marquiet daar. En die denkt. Nou ja, als hij dan toch naar mijn hoofd gaat, dan kop ik hem maar. In het lege goal, in de lege goal. Zo makkelijk kan het soms zijn. En die krijgt Utrecht zo in de schoot geworpen. En dat is prettig. En zo voetballen ze ook een beetje achteruit. Tempo nog altijd heel erg laag. Ajoep ah, nu opgejaagd. En uh, die moet de bal dan langs de lijn aan de rechterkant uh, vooruit spelen. Dat lukt hem ook nog. En hij krijgt hem ook nog bij de ridder. Dat is wel knap. De ridder die hem dan uh, teruglegt op Tornstra En dan is Papot ineens helemaal weg. En vrij. En kan hij uithalen. Legt hij nog achter zijn bij langs. Jonsson houdt hem tegen. In tweede instantie. Oh, gaat die bal naast de inzet van Oor. De man van de vrije trap bij de 1-0. E Mik de bal naast de goal van Jonssen, de doelman van NEC. Nou, daar waren ze dan even, zegt ze. Zouden ze dan toch te horen hebben gekregen in de rust van Jan Wouters. Wat er anders moet. Nou, dit was min of meer een toevallig goed uitgevoerde aanval... ...omdat Ajoep vastgezet werd in de hoek bij zijn eigen goal. Aan de kant van zijn eigen goal. En die lange bal was goed en het vervolg van de ridder was goed. Zo krijg je dan uiteindelijk een kans. Dat komt niet voort uit de, het voetballende gedeelte wat ze hebben geoefend allemaal bij Utrecht. Nu de bal diep in de richting van de ridder. Daar wordt hij onderschept. En wat ze achterin bij NEC doen, dat hebben ze ook niet geoefend op de training. De bal heel hard en hoog in de tribune schieten. Dat uh, moet doorgaans van de gemiddelde trainer in Nederland voetballend worden opgelost. De ingooi snel genomen. Voorzet Toornstra weggekopt achterin door uh, Paulson. een man van de, de goal, pikt op. Conboy, daar schiet hij hem tegenaan. Dat is een directe tegenstander, dus kan NEC okay. overnemen. Halverwege de eigen helft, Koolwijk draait even weg, ziet dat hij terugweg naar zijn eigen doelman wordt afgesneden, dus moet hij wel naar Conboy, Rex, ter hoogte van de middenlijn. Het duurt even voor, oh, Hikden heel slordig, levert zomaar in bij de ridder als hij die bal even terug wil leggen, om dan zich om te draaien en diep te gaan. Terwijl hij zich omdraait en diep gaat, gaat Utrecht de andere kant op. Als Hikden het tenminste niet erg vindt, hij kan daar voorlopig even niks meer aan doen, want hij staat in de punt van de aanval. Dan hoef je niet helemaal mee terug. Luiwekker Abessi grijpt goed in voor NEC, Randje je eigen strafschopgebied. Ajoep draait dan vervolgens om zijn directe tegenstander heen. Dat is uh, Jahan Baks. En nog een keer Leiber Cabesse die wegwerkt uh, bij uh, NEC achterin. Nou, Utrecht is zwakker geworden en staat ook nog met 1-0 voor. De counter, halen ze die er ook uit? Ja, wordt er ook uitgehaald door Kai Herings. Dus Utrecht rust, nu al een heel stuk beter dan Utrecht voor rust. En dat leidt tot een 1-0 tussenstand tegen NEC. En we zijn 55 minuten ietsje meer dan dat onderweg. De hele dag horen we uiteraard reacties op het overlijden van Nelson Mandela van mensen die Mandela hebben ontmoet, van mensen die geïnspireerd zijn door hem. Zometeen bellen we even met onze correspondent in Zuid-Afrika. Maar eerst even kort terug naar gisteravond toen de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma het nieuws bekend maakte. Fellow South Africans, our beloved Nelson Rolihlahla Mandela, the founding president of our democratic nation, has departed. Wherever we are in de wereld. Let us recall the values... for which Madiba fought. Ja, u hoort op de achtergrond nog steeds... de Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma... die net aan het hele land... en aan de wereld bekend heeft gemaakt... dat Nelson Mandela is overleden. Het is een uitzonderlijk groot man. Een wijs man. We kennen hem allemaal als de man van... de strijd tegen de apartheid maar ook de man die in staat was na 27 jaar gevangenschap in te zetten op verzoening. Ik knew hem for 67 years. When I was a schoolboy and he was at university, and I knew him all my life. One of the brightest lights of our world has gone out. Nelson Mandela was not just a hero of our time, but a hero of all time. We've lost one of the most influential, courageous and profoundly good human beings that any of us will share time with on this earth. He no longer belongs to us. He belongs to the ages. Alice like a father van Gelder in Zuid-Afrika. goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp dat jij nog helemaal niet geslapen hebt sinds gisteravond. Ik zag je in nieuwsuur toen je het nieuws uh, meteen toelichtte. Ach. Klopt, inderdaad. Ja, nee, Het nieuws kwam hier uh, tegen middernacht uh, binnen. En uh, ja, toen gingen er eigenlijk al mensen die zich verzamelden... bij het huis uh, van Mandela uh, hier in Johannesburg. En uh, nou ja, dat is eigenlijk zo de hele dag doorgegaan. Het uh, is ja. dus hier al een uurtje later. Nog steeds komen nu mensen samen bij het huis... om uh, bloemen te leggen en kaarsjes te branden. Dus het gaat maar door hier. Het gaat maar door en jij moest overal bij zijn. Dat is duidelijk. Ik... Moest overal bij zijn, absoluut. Yeah. <laughs> um, dat zagen we gisteren ook al beelden. Meteen met mensen die op straat uh, dansten. Heb je dat vandaag dus ook gezien? Ja, yeah, yeah, yeah. ik sprak zelfs een oud omaatje en die was al uh, sinds 8 uur vanochtend op de been en die stond om acht uur vanavond uh, nog steeds te dansen. Uh, het is wel interessant om te zien, want de sfeer schippert eigenlijk een beetje tussen uh, ja, verdriet. En natuurlijk om het overlijden. Maar mm -hmm. ook wel berusting van nou ja, hij was heel erg ziek, dus het is beter voor hem. En feest. Ja, tussen de tranen door wordt er dus gedanst en gezongen om zijn leven te vieren. Ja, dat is wel mooi. We hebben het hier, nou, de hele dag gaat het er uiteraard ook over. Angelique van Radio 6, die draait bij ons allemaal platen... die iets te maken hebben op een of andere manier met Mandela. Op radiostations bellen ook veel mensen daarover. Ik kan me voorstellen dat het bij jullie keer tien is daar. Ja, er gebeurt hier ook. Ja, ik, ik, ik wist bijvoorbeeld echt niet dat uh, Santana en Public Enemy... en uh, nou ja, pas ook nog uh, U2 allemaal nummers hebben gemaakt over, uh, over Mandela. Dus die worden hier ook gedraaid. Maar wat er ook vooral gebeurt hier uh, op de radio is uh, dat mensen... Uh, die Mandela hebben ontmoet dat, uh, dat die inbellen en hun herinneringen delen. Ja, en dat gaat echt om uh, politici en zakenmannen, maar ook hele gewone mensen, uh, schoonmaaksters, automonteurs, die zeggen van oh, ik heb zijn auto wel eens gemaakt. Ja. Of Een vrouw die zei, ik heb wel eens voor hem gekookt. Ja, en allemaal delen toch die goede herinnering aan, aan Mandela. Ja. Ja. Dat hij echt toch wel een man was van het volk, die vader. Ja. Gewoon een warme persoonlijkheid. Ja. Um, president Zuma, die heeft uh, een week van nationale rouw afgekondigd. Kan je daar iets over zeggen, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, um, hij heeft in ieder geval gezegd uh, dat hij wil dat Zuid-Afrika vooral uh, aankomende zondag uh, gaat bidden en uh, reflecteren. Hij zegt uh -huh. van, uh, ga naar je moskee, ga naar je kerk, ga naar je synagoge. Of als je niet gelooft, doe het thuis. Uh, denk na over wat uh, Mandela voor je heeft betekend. Uh, en daarnaast staan er ook allemaal uh, gebedsdiensten op het programma door het hele land heen. En dan uh, volgende week, zondag uh, is nu bekend... dan wordt hij begraven, 15 december. Uh, Obama zal erbij zijn. Weet jij al meer namen? Nee, dat is de enige naam die tot nu toe bevestigd is. Maar ik denk dat echt de wereldleiders en ja, ook de beroemdheden staan te dringen. Mm. Uh, er zijn heel veel mensen die zich de afgelopen tijd met Mandela hebben willen associëren. Uh, bijvoorbeeld de Spice Girls, uh, Naomi Campbell. Nou, die heb ik allemaal nog niet langs uh, horen komen. <lacht> Uh, Obama vechten we dat hij er gaat zijn. En ja. voor de rest uh, ja, moeten we even gaan zien wie het lukt... om uh, ja, een plekje op die gastenlijst ja. te bemachtigen. Ja. En de anderen namelijk uh, tussen aanhalingstekens... de gewone Zuid-Afrikaan, die kan er misschien bij zijn... in het uh, stadion in Johannesburg, het voetbalstadion. Daar wordt dinsdag een herdenkingsdienst gehouden. 95.000 mensen kunnen daarin. Kan je daar kaartjes verkopen of hoe werkt dat? Ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe het werkt. Het is nog niet bekendgemaakt, maar ja, ook daar wordt het natuurlijk dringen. Maar het zal wel ook hier op nationale televisie worden uitgezonden. Ja, waar ik denk dat het helemaal dringen wordt, is dat vanaf deze woensdag wordt Mandela's lichaam ook opgebaard in de overheidsgebouwen in Pretoria. Ja, daar verwachten we helemaal echt, echt lange, lange, lange rijen van mensen die hopen dat ze hem de laatste eer kunnen bewijzen. Het wordt een uh, drukke week, het wordt een mooie week, lijkt mij zo ook. Uh, mag je naar bed zo, Alice? Uh, nee, ik oh. uh, heb nog, uh, nog een stukje te tikken. En dan uh, mag ik ook nog bij het oog uh, op morgen even wat vertellen. Dus ik slaap nog lang niet. Goed, heel veel sterkte. Neem maar het bolletje. Dankjewel. je de hele wereld lijkt een beetje afluister en spionage moe... Naar alle NSA's, Snowden en Assange verhalen. Maar onze KGB, onze MI5-CIA, kortom onze nationale trots... de inlichtingendiensten AIVD en MIV, MIVD... moeten meer mogelijkheden krijgen om internetverkeer af te tappen. Dat zegt de commissie Dessens, die hebben daar onderzoek naar gedaan. Stan Dessens, voorzitter van die commissie, kom er maar in. Als je in Nederland diensten hebt die onze veiligheid moeten waarborgen dan moeten ze ook alle mogelijkheden hebben om dat te doen. Ja, dat klinkt hartstikke logisch, maar betekent dat dan ook... dat onze James Bond zomaar een beetje in het wilde weg... mijn Snapchat- en YouPorn-accounts mogen gaan aftappen? Wij vinden dat de keerzijde van extra bevoegdheid is ook extra toezicht. Ja, en wie gaat dat toezicht houden? Dat zullen elke keer beslissingen moeten zijn... die goedkeuring behoeven van de ministers... en waar een daadwerkelijke onderbouwing moet zijn... dat dat in het belang van de nationale veiligheid is. Straks op vrijdagochtend in de ministerraad... overleggen Ivo Opstelten en Ronald Plasterk of ze toestemming gegeven... om de hotmail van Willem Bos en de WhatsApp van Willemijn Veenhoven te bekijken. <gif> dat is een geruststellend idee, maar hoe weet ik... of dat ook echt een beetje zorgvuldig gebeurt? Dat weet u eigenlijk niet, want u heeft daar geen zicht op. Dus wat moet u hebben... U moet vertrouwen hebben in het feit dat het systeem zal ingrijpen. Ja, het gebeurt dus kortom gewoon in het geniep, en daar is het natuurlijk ook een geheime dienst voor zullen wij maar zeggen. Juist, ja, ik praat erover verder dus met sportpresentator Henry Schut, scenario schrijver Willem Bos en AIVD onderzoeker. Constant heizen, heren aan tafel, um, ja, veel over gezegd deze week. Begrijpt jij dan een beetje ongemakkelijk gevoel, Willem? Of denk jij, ja, luister, we hebben een geheime dienst uh, die doen maar wat ze moeten doen. Ja, nee, kan nou, mij niet nou, zoveel schelen. Nou, zo is al hard op gezegd dat het om mijn e-mail gaat. Uh, ik vind het niet zo ergens anders met andere mensen worden afgeluisterd. Maar, maar is dit iets waar jij waar uh, je druk over maakt? Uh, over wat ze doen. Principe, dat ze... Ja, principieel wel, zeg maar. maar Als je ze te de uh, hebt. Ja, nee, ik weet ja. dat... Nee, dat is natuurlijk ook onzin. Ik weet dat je daarom vraagt. Of tenminste... Nee, in principe ben ik er natuurlijk heel erg op tegen... Ik maak me er voor mezelf niet zo'n zorg om. En ik denk, het zou ook niet dat ze mij afluisteren. Maar de, we, nee, de vraag is natuurlijk, want daardoor is er zoveel ophef over. De, wat, wat verwacht je eigenlijk van een inlichtingendienst? Henry, wat, wat zij nu doen? Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Omdat ja. de, in dat stukje net kwam ook voor als ze het maar zorgvuldig doen. Maar ja, wat is zorgvuldig? Want je weet niet waar ze mee bezig zijn. Je weet niet waar ze nou op zoek zijn. En volgens mij moeten ze altijd iets verder ook zoeken dan, dan dat ze eigenlijk moeten komen. Dat is natuurlijk gaat, wat ze nu gedaan hebben. Ja. Die, die, die, die fishnet te, uh, uh, methode. Ja. Dat is maar heel veel data hebben. Je gooit slepen. een heleboel hengels uit en dan is, heb je misschien één keer beter. Dan heb je dus ook ja. ne, van negen andere mensen bij wijze van spreken de whatsapp of de e-mail gecontroleerd en weet je een heleboel dingen die je misschien niet wil weten. Maar, maar zeg jij van ja, maar dat is nou eenmaal wat een, wat een inlichting En ja, dat vind die, ik eigenlijk wel. Omdat, uh, om, omdat Je kan het ook nooit met z'n allen controleren en ik ben wel erg van de stelling als je niks te verbergen hebt dan hoef je volgens mij ook niet bang voor te zijn. En, uh, maar ik praat als leekert, zeg ik hem meteen maar bij. En het is me nog niet overkomen. Dus... Maar bijvoorbeeld Mohammed B. is misschien een goed voorbeeld. Misschien hadden ze daar nog iets dieper moeten graven. Ja, dit... Constant, hij ze, jij, jij onderzoekt de inlichtingendiensten. Geef daar eens antwoord op op die vraag. Hadden ze die wat beter moeten onderzoeken? Nou, er is, er is onderzoek naar gedaan achteraf. En er is geconcludeerd, uh, alle gegevens waren eigenlijk wel aanwezig. Ja. Dat lijkt een beetje ook op wat uh, na 9-11 is gezegd uh, over de Amerikaanse diensten. Maar jullie hebben ze niet goed gecombineerd. Dus uh, jullie ja. hebben niet genoeg prioriteit gegeven aan de signalen die je toch in huis had. Dus het, uh, het probleem bij Mohammed b Dat is het kwaliteitsding is niet... dus. Dan hadden ze uh, niet genoeg kwaliteit om het ja, te ontdekken, te ja. bedenken. Het, het, het soort gegevens en te combineren is niet goed gegaan, uh, precies. Maar, maar ze hadden niet te weinig gegevens, dat is wel nee. belangrijk. Maar het, het, ding is, het ding is natuurlijk wel dat het niet klopt als je zegt: als je niks te verbergen hebt, is het geen probleem. Want ik hoef ja. niet te bewijzen aan mijn veiligheidsdiensten dat ik niks te verbergen heb. Zij moeten mij gewoon niet afluisteren. Weet je wat ik bedoel? Dat, is, dat ja. is natuurlijk een beetje. Ja, brengen. maar stel jij kwam dan voor, om Mohamed Beem maar even als, te, als het voorbeeld te gebruiken, stel jij kwam voor in zijn kringen. En ze zijn hem aan het onderzoeken. Dan, nou, dan onderzoeken wel, dan ze vind... jou erbij. Dan heb jij vervolgens niks te, niks te verbergen. Ja, dan en dan het maakt je... het toch helemaal niks uit dat ze in Pavel. Nee, nee, vind wel. Dat je lezen. een redelijk argument hebt om mij af te luisteren. Ja. Ik denk dat het daar natuurlijk ook om gaat. Weet ja. je moet gewoon ja, nee, maar het maar zo is het natuurlijk iets waarvan jij geen weten hebt. Misschien is er iemand in jouw vriendenkring die, die in de gaten wordt gehouden. Of ja. Weet je, dat is... Constant. Even, uh, want Jij hoort dit natuurlijk als onderzoeker heel erg vaak. Dit argument uh, van iedereen die je daarnaar vraagt. Ik denk ja. dat heel veel mensen dat zeggen. Ja, als je, als je niks te verbergen hebt, wat maakt het uit? Denk jij dan als onderzoeker... Oh, mijn god, je moest dus weten wat ik allemaal weet. Nou, ja, ik, ik heb ook wel wat interviews gedaan. Want dan kon het je wel wat schelen, zeg maar, op die manier. Uh, ja, ik, het argument, uh, het, uh, ze, ze mogen alles van me weten, want ik heb toch niks te verbergen. Dat, dat vind ik eigenlijk uh, een beetje een gevaarlijk argument. Want uh, de mogelijkheden die ze nu al hebben, ook zonder die uitbreiding waar het deze week over gegaan is, uh, die zijn stevig. Ze, kunnen, uh, ze, ze hebben de bevoegdheid om, uh, om hele indringende middelen in te zetten om dingen over jou te weten te komen. Dus uh, om zomaar te, een soort vrijbrief te geven, een soort carte blanche, dat lijkt me verkeerd... Uh, idee. Het lijkt me verstandig om ze ontzettend goed te checken voor zover het gaat. Waarom precies? Hoe verantwoord je dat? En aan wie? En waarom? Maar dat is nu, want die commissie dessens kwam met een aantal aanbevelingen. Onder andere, er moet er moet meer mogen eigenlijk wat ze nu ook al doen, namelijk via de kabel data binnenhalen en onderzoeken. Dat moet gewoon mogen straks. Mocht eerst niet, omdat al het internet via glasvezelkabels gaat. Maar er moet ook veel betere controle komen. Ja. Bijvoorbeeld dat de, de CITVD dat die elk moment mag zeggen nee dit gaat niet goed dat is de controledienst dit is niet, niet oké okay. jullie moeten nu stoppen denk je dat dat is dat genoeg controle naar jouw idee uh, het is een goed middel om uh, vooraf te stoppen als je denkt dat iets verkeerd gaat het is een het is een, een afkorting waar iedereen overvalt. vervalt CITVD de commissie van toezicht ja. uh, en die kijkt inderdaad uh, nu mag die alleen maar achteraf vaststellen uh, of er iets onrechtmatigs gebeurd is. En uh, er zijn een aantal adviezen in dat rapport opgenomen. Maar eentje daarvan is, uh, laat hen ook vooraf checken... Uh, of dat binnen de wet is. Uh, en laat dat advies ook bindend zijn. Dus het mag niet doorgaan als de CTIVD geconstateerd heeft... dat het niet binnen de wet ja. uh, valt. Ja. Maar, ben je, maar zeg je als onderzoeker... Dat is, want, want ik weet dat jij heel erg hamert op... de controle moet veel, veel beter. En ik weet dat je hamert op... ik vind dat parlementariërs te weinig weten... van de veiligheidsdiensten. Denk je dat het hiermee de goede richting opgaat? De uh, uh, uh, ik denk het uh, maar ten dele, want um, dit gaat over die CTIVD, en dat is, dat is niet parlementair. Dus dat, gaat, dat is een, een commissie van experts, uh, en, en daarvan is eigenlijk gezegd, die moet versterkt worden en die bevoegdheden moeten uitgebreid worden. Goed idee. Maar heel veel van de kanten van dat werk van uh, de AIVD en de MIVD, daar zitten politieke keuzes achter. Daar moet je voor kiezen of je dat wil. Ook deze uitbreiding van bevoegdheden, ik vind dat uh, een kabinet moet kunnen uitleggen waar dat goed voor is. Dus heb je kamerleden nodig die daarop reageren, die, die die die uitleg accepteren of niet. Dus uh, hè, er is in dat rapport ook gepleit om de commissie stiekem... die commissie van fractievoorzitters uh, met wat staf uit te breiden. Want wat is het geval met die, uh, commissie, van, uh, die commissie stiekem... Die uh, hebben eigenlijk nooit tijd om stukken te lezen. Fractievoorzitters, volle agenda, nee. geen tijd. Uh, dus daar wordt eigenlijk ook geen fundamenteel debat gevoerd. Nu is een soort tussenoplossing gekozen. Nog geen wijziging van die structuur. Laat die fractievoorzitters er maar in. Maar geef ze een beetje staf. Zodat die de stukken kunnen lezen van tevoren. En de belangrijkste highlights kunnen geven. Geel markeren en dan vergaderen. Dat klinkt zo simpel, hè? Klinkt Gewoon, zo wat, simpel. Er zijn wat extra mensen erbij en de controle wordt beter. Ja, nee, dat, dat vraag ik me af. Door dit, dit systeem van fractievoorzitters in stand uh, te houden... Uh, denk ik niet dat het debat veel fundamenteler wordt dan het nu is. Even naar, naar vroeger, want jij onderzoekt die inlichtingendiensten. Um, wanneer, ik geloof ik, 1919 is de voorloper... Hoe heette die toen? Inlichten? Centrale Inlichtingendienst. Ja, ja is 1919 toen, opgericht. Is toen opgericht. Um, uh, was er, is er sindsdien ook al zoveel? commentaar geweest van gaat dat allemaal wel goed en, en wordt onze privacy niet ingeperkt en is er wel genoeg controle op of is dat echt iets van de laatste jaren? Uh, nou ja, helemaal in 1919 was het iets wat volstrekt achter de schermen werd, werd afgekaart. Daar werd uh, zelfs het parlement niet van op de hoogte gesteld, uit geheime middelen betaald, dus niemand wist er officieel van. Uh, vanaf de Tweede Wereldoorlog is het wel uh, wat groter geworden. Vanaf 1949 weet ook het parlement ervan, weet de pers ervan. Dus voor 1949 was niemand, geen eng parlementariër die zich... Nee. daar vragen over stelde... Formeel, formeel kon niemand het weten, want het stond nergens op een begroting. Het stond in geen enkel document. Er was geen wet, er was geen koninklijk besluit, maar er was niks. Maar toen ook al een hele hoop geld naartoe, neem ik aan. Nee, voor de oorlog was het echt heel kleinschalig. Er waren uh, niet meer dan, dan tien man in de hoogtijdagen... en voor de rest echt uh, twee, drie man vaste staf. Een soort knipseldienst was het eigenlijk. En na de oorlog is het wel veel grootschaliger opgezet. Uh, in 1949 is de BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... opgericht per koninklijk besluit. En uh, nou, daar zijn in de Koude Oorlog zo'n 600, 700 man voor komen te werken... Uh, daar is wel veel over gediscussieerd. De kritische jaren zestig, dan begint dat zo'n beetje. Dan gaan journalisten en parlementariërs die gaan zich druk maken. Zit die dienst niet kritische journalisten op de huid? Zit die dienst, is die wel controleerbaar, die dienst? Hebben we eigenlijk wel een goede commissie? De commissie stiekem, kan die dat wel? Kan die weten? Mm -hmm. Er zijn allerlei elementen van zorgen in pers en parlement... vanaf de jaren zestig naar voren gebracht. Dus er is al een, een grote traditie van, van discussie... in ieder geval kritiek op die dienst van de buitenkant af. We weten in ieder geval wat meer dan in 1919 Toen wisten we helemaal niets Dat klopt, we hebben openbare jaarverslagen, openbare rapporten, dus wat dat betreft zijn we vooruit ik, ik zat er nog even over na te denken. Ik, ik, ik heb eigenlijk best, best wel veel te verbergen. Volgens mij iedereen. <lacht> maar iets waar, zij, iets waar zij dan iets mee kunnen? Nou ja, eh, niet iets waarvoor ik tien jaar de cel in zou gaan, maar chantabel zou ik zeker zijn. Ja, natuurlijk. En jij ook. Ja, vast wel. Natuurlijk. Het als, als, als en ja. als ik kritische stukjes, wat ik wel eens doe, niet zo kritisch, maar een kritisch stukje wil schrijven. En dan zou iemand dat niet willen. Ja, shit man, dan zou ze mij na drie dagen zou ze al genoeg hebben dus om een goed op te sturen. Je zit er nu net even over na. Ik ging even zo een een langs internet wat ik zou nou doen, het nou. doen oh, de hele dag. Nu ja. ja, ja. iemand daar een kamer op zou zitten. Ja, man, ja. ik, ik hou mijn mond wel. Ja. Ik kijk even naar Constant, Roelof. Ja, zeker. Toch? Nee? Niks, ja, nee. En je moet het nooit zo hard op zeggen. We alleen door gaan... jou, verder niet. Ik las een artikel en daar stond in. Iedereen heeft altijd wel, wel iets te verbergen. En, en pas maar op dat ze het allemaal in handen hebben. Want er, er wordt wel een wet gevonden uh, uh, waar je iets fout doet. Dus, ja. dus je, je kan wel zelf de overtuiging hebben dat je niks fout doet. Maar er zijn genoeg uh, regels en wetten die je waarschijnlijk wel overtreedt. Als je het allemaal bij elkaar hebt. Ja, dat zou oplegt. zijn als ze al naar jou op zoek zijn en, en je op welke manier dan ook willen pakken. Maar doel, dat ja. is dan het moment dat je voor jezelf kan bedenken... heb ik dan echt iets misdaan of niet? Ja, maar daar wordt het ja. dus wel gevaarlijk. Dan, word, dan zeg je dus eigenlijk van... ja, maar dan moet je er gewoon voor zorgen dat de overheid niks op jou tegen heeft. En dan, ja, daar maar ik zeg ook niet dat je ze alle vrijheid moet geven om alles maar te nee, doen. Nee, okay, maar kijk ik naar de andere kant. Dat stel, maar dat, stel dat ze in mijn mail en WhatsApp en overal in zouden zitten... wat zou ik daar dan van vinden? Nee, nee, maar en dat kan. Ja, dan zijn ze. Van, vanuit aan dat ze naar mij op zoek zijn. Dus. Nee, maar vanuit de gedachte, ik heb toch niks te verbergen, komt voort dat zeg je zegt, oké, okay, maar uh, als je wel iets te verbergen zou hebben. Uh, nee, dan, ik, als je dan zegt, nee, iedereen heeft wel iets te verbergen, dan zeg je, ja, oké, okay, maar ik doe niks fout. Weet je wel, de, de overheid zal niet achter mij aangaan. En daarmee zeg je dus, ja, je moet er gewoon voor zorgen dat de overheid nooit iets uh, tegen jou zou uh, willen hebben. En dat voor kritische maar journalisten zo... worden dan wel linker soep. Zo... Zo, zoals Constant al zegt, dat, uh, we hebben allemaal wel iets. Met deze verontrustende woorden gaan we naar het voetbal. Want daar gebeurt wat op dit moment. Inderdaad, penalty voor de NEC dat nog maar met tien man staat. Koolwijk heeft intussen twee keer geel en dus een rode kaart gekregen. En dus dacht iedereen, nou dat gaat Utrecht wel klaar dit klutje. Maar met nog een kwartier te spelen ligt de bal op de stip. Hik de nacht daarachter de Engelsman. Aanvaller van NEC nadat ja-handbaks ondersteboven werd gekegeld... door Bulthuis. tegenover de ruiter. En oh, veel te zacht ingeschoten... Veel te gemakkelijk. Ruiter ligt zoveel eerder op de grond in de hoek waar die bal komt. dan dat die bal daar aanwezig is. De Engelsman zit totaal niet in de wedstrijd. En ziet dat nu, uh, nou ja, bekroont is niet helemaal het woord, zal ik maar zeggen. Met een uh, ongelooflijk slecht genomen penalty. En zo had NEC het punt dat het echt verdient in deze wedstrijd tegen Utrecht. Kunnen krijgen, maar pakt het, het niet. Omdat Hikden die penalty ongelooflijk slecht inschiet. Gele kaart trouwens bij die penalty uh, vanwege de overtreding voor Bulthuis. Hij had uh, even uh, ja-handbaks uh, geraakt. terwijl hij de bal graag had willen raken. maar die bal was al weg. Dus hij was wat aan de late kant. de verdediger van uh, FC Utrecht. NEC probeert het wel met zijn tienen tegen de elf van FC Utrecht. Het had dus 1-1 kunnen zijn, herstel. Het had 1-1 moeten zijn, maar dat is het dus niet. Met dank aan Higden nog altijd 1-0 voor Utrecht nog een kwartier te gaan. Dit is Radio 1. Met de halfpunten van het nos -journaal. iets over half tien. Freddy van Tijn. Denemarken en Noorwegen gaan helpen met het onschadelijk maken van de chemische wapens uit Syrië. Ze gaan assisteren met het vervoer van de wapens. Het moet met marineschepen en koopvaardijschepen gebeuren. In Syrië liggen ongeveer 100 ton chemische wapens die volgens internationaal besluit vernietigd moeten worden.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 Radio 1, zoals iedere vrijdag zet ik een punt achter de week. En deze week doe ik dat met de presentator van Studiosport Henry Schut... scenario-schrijver Willem Bos en AIVD-expert Constant Reizen. Meekijken kan Radio 1.nl en dan klik je op de webcam. BNN Today zet een punt achter de week. Ja, veel de prominente wereldburgers staan stil bij het overlijden van Mandela. Zo ook de Engelse Prins William, die geraakt is door zijn overlijden. Ik wil gewoon zeggen dat het extreem sad en tragisch nieuws is. We zijn gewoon herinnerd wat een extraordinaire en inspirerende man Nelson Mandela was. En mijn gedachten en prayers zijn met hem en zijn familie nu. Prins William, het is een enorm treurig nieuws. Hij was een bijzondere en inspirerende man. En mijn gedachten zijn bij hem en zijn familie, zegt hij. Ja, en ook de muziek is in het teken helemaal... Oh, ja, nee, ho, eerst naar het voetbal. Moet je naar Frank? Ja, de melden. Dat, zo gaat het nou eenmaal. En daar zitten we voor. 2-0 voor FC Utrecht. Als Papot twas door het midden weg is. Hij kan kiezen uit links uitdelen of rechts uitdelen. Hij deelt uiteindelijk links uit. Want daar staat de ridder, de topscorer van FC Utrecht. En die is sterk ook in het rechtstreekse duel met zijn tegenstander. Hij blijft overeind en schiet. Keihard binnen. Jonssen de doelman van NEC is kansloos. En met nog een klein kwartiertje te spelen is deze wedstrijd klaar. Want NEC staat met 10 man op het veld tegen die 11 van Utrecht. En die 11 staan met 2-0 voor. En de man van de gemiste penalty die had al eerder gewisseld moeten worden naar mijn mening. Higden, want die was uh, totaal niet in de wedstrijd. Had ook nooit achter die bal moeten gaan staan. Misschien wel als hij een beetje zelfkennis had gehad. Nu speelt de hemlijn voor hem op die plek. Maar Hemlijn komt waarschijnlijk te laat. Hoe goed hij ook zijn best gaat doen in dit duel. Utrecht zal gaan winnen. Staat nu voor met 2-0. De muziek komt van Radio 6 DJ Angelique Houtveen. Ja, klopt. Ik heb een nummer uitgezocht van uh, John Legend and the Roots. Wake Up Everybody. Komt uit 2010. Is vrij recent. En uh, ik kwam erop. Ik kreeg vandaag een, een WhatsApp-berichtje van mijn moeder. En daar had ze een plaatje gestuurd met een fotootje van Mandela. En daar stond de quote in. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. En nou, denk ik natuurlijk mee eens. En ik ben op zoek gaan naar een nummer dat daar mooi bij past. En een recent nummer is dus dat Wake Up Everybody. Het is wel een cover van vroeger, maar zij hebben dat in een heel nieuw jasje gestopt. En het is eigenlijk een, een wake-up call dat we elkaar moeten helpen, dat we elkaar niet moeten veroordelen... en dat we elkaar vooral moeten onderwijzen. En vooral dat uh, deed me denken aan die education-quote van Nelson Mandela. Dus wil ik hem graag draaien. John Legend, The Roots, samen met Common en Melanie Fiona. Wake up, everybody. Much hatred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 sleeping in bed I oh, wake up everybody Yeah 'cause I, gonna I need a, a little, little help can't do it Moderne vrijheidsliedje. Wake up, everybody. John Legend and the Roots. Deze hele uitzending staan we stil bij het overlijden van Nelson Mandela. Die is voor veel mensen een enorme bron van inspiratie. En ik heb mijn gasten hier gevraagd om een mooie quote van Mandela uit te zoeken. Constant, ik begin bij jou. Jij wilde een fragment horen uit 1961. Ja, klopt. Ik, uh, als je ook de hele dag volgt wat iedereen zegt... dan wordt hij toch vooral herinnerd als uh, president van Zuid-Afrika... en als weldoener daarna tegen AIDS uh, uh, voor de wereldvrede zich ingezet. Um, maar wat ik interessant vind, het is ook een revolutionair geweest. Uh, hij heeft uh, gepleit voor revolutionair geweld... Uh, en in 1961 heeft hij opgeroepen tot het plegen van, uh, van sabotage. Hij liet zich inspireren door Che Guevara, door de Cubaanse revolutie, door wat er in Algerije gebeurde. Dus het was allemaal in het hoogtepunt van de decolonisatie, en op dat punt pleitte hij voor uh, revolutionair geweld. Het is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks. Op een unarmed ongeheld, ongeheld mensen. Mandela en de anc leaders lanceerden hun arme strijd door powerlijnen buiten Johannesburg. Het was een dramatische verandering van hun lang held principes van peaceful resistance. Valt het nog maar even samen? Dat is het mooiste. Um, het heeft geen zin, zegt Mandela, om uh, met deze overheid... die uh, alle geweldloosheid uh, beantwoordt met de meest uh, erge uitwassen van geweld... om uh, geweldloos te blijven. Wij zullen de wapens moeten ja. oppakken. Vind je dat dat een beetje te, te weinig belicht is vandaag? Uh, ja, wel begrijpelijk. Je wil natuurlijk de mooiste kant. Het is heel moeilijk natuurlijk om zo'n revolutionaire strijd te voeren. Hij heeft altijd wel gepleit voor sabotage, dus nooit geweld tegen mensen. Maar er zijn, wat, er zijn wel geruchten en documenten opgedoken... dat hij ook op het geweld wat Winnie Mandela, zijn vrouw, waartoe zij heeft opgeroepen... dat hij daar niet helemaal ondubbelzinnig tegenover stond. Dus ja. het was een onafhankelijkheidsstrijd en ja, er zijn ook nare dingen gebeurd. Ja, Maar je zegt wel begrijpelijk dat dat vandaag eventjes niet zo naar boven komt... maar dat, dat komt nog wel. Ja, dat denk ik oh. wel. Ja. Willem, jouw fragment. Dat is een, uh, een, van, uit, een van de meest bekende speeches ja. van Mandela. Een speech die hij hield toen... Hij, uh, voordat hij in 1964 werd veroordeeld en werd vastgezet. Waarom deze speech? Um, inderdaad, omdat het ook wel een van zijn beroemdste is. En het is het einde van, zijn, van die speech. Uh, het is al een heel mooie quote gewoon. Nou, hij zou um, zichzelf moeten verdedigen... maar hij heeft ook iedereen toen een beetje verrast... heb ik begrepen door een speech van ook vier uur te geven... Um, ja waarvan dit eindt, wat kan een mooie tekst zijn vooral. The idea in hand and with equal opportunities, it is an idea for which I hope to live for and to see realised. But my Lord, if it needs be, it is an idea. Ja. Vertel hem nog eventjes. Ja, het is het ideaal, ideaal uh, van gelijk, gelijkheid waar hij het over heeft. Waar hij, wat hij hoopt ooit nog te zien in zijn leven. En waar, hij voor, waar hij naartoe wil leven, maar waarvan hij ook is bereid is om voor te sterven. Ja, veel gequote vandaag. Ja, ja dat het is volgens mooi, mij wel zijn bekendste ook, als ik me niet vergis. Maar ja, ook heel mooi. Gewoon. Lekker krakerig. Ja, een soort LP, hè? Ja. klinkt dus, 64 ja. Dit was dus uh, voordat hij 64, voordat hij werd veroordeeld en werd vastgezet. Uh, Henry, jij hebt er twee uitgekozen: twee kleintjes. Even, uh, twee kleintjes. Ja. Dit is de eerste. Er is één regret dat ik heb over mijn leven. Dat ik nooit de boxing champion van de wereld GELACH <laughs> Ja, ik, ik heb het bij in de sporthoek gehouden. En uh, dat is niet eens zozeer de luchtige kant. Hè, want sport is echt heel erg belangrijk. Uh, het verbroedert. Hè, het bekende verhaal is natuurlijk dat rugbyverhaal uit 1994. Dat hij het shirt aantrekt van het nationale team. Wat bekend stond uh, en eigenlijk ook nog steeds staat als een blank team. Want het is een blanke sport. En daarmee deed hij zoveel met één handeling. Dat, ja, dat, dat stijgt ver ja. boven sport uit. Ja, Daar heeft hij heel goed over nagedacht. hè? Ja, daar zal hij ongetwijfeld goed over nagedacht. Maar dat, ja. dat heeft wel... Denk ik veel teweeg gebracht. En is ook een, een stapje geweest. In die hele grote stappen die hij gezet heeft. Ja. Voor de, de hele wereld ja, eigenlijk. Ja, ik las dat hij echt dat hij in zijn tijd in de gevangenis uh, de geschiedenis van het rugby heeft bestudeerd. En toen inderdaad bedacht: van nou ja, dit kan ik wellicht nog een keer gebruiken als ja. gebaar van verzoening. Ja. Dat ja. En ook. dat lukte. En dat had hij dan ook slim opgezet met de aanvoerder van het team. Die vervolgens niet alleen zei van. We zijn hier met z'n allen, met was het 60.000 Zuid-Afrikanen in het stadion. Nee, we zijn met en ik weet het aantal niet meer precies... maar we zijn met 43 miljoen Zuid-Afrikanen nu samen één... waarmee die het hele land meteen erbij pakte. Dus het was een heel goed één-tweetje tussen die ah. twee. Ja, de, de, die boxcode was om gewoon aan te geven dat het een sportfanaat was. En um, wat ik ook wel heel mooi vond... het is vandaag ook voorbijgekomen op televisie... Um, nadat Zuid-Afrika het WK toebedeeld had gekregen... stond hij met glinsterende ogen voor de microfoon... en toen zei hij dit. De tool, 2010 FIFA World Cup... ...will be organized in South ja. Africa. Dat was Blatter nog. Well, I feel like a young man of 50. Yeah? <laughs> ja, en je ziet het hem vooral zeggen... ...want ik was op zoek naar iets omdat jullie het vroegen... ...en toen zag ik eigenlijk vooral heel veel mooie televisiebeelden... Hè, ...want hij is natuurlijk heel uh, hij is de, man, de, de symbolische man eigenlijk... die ...waar hij verschijnt al belangrijk is... ...dus hij zei bij sport dan niet zozeer allemaal heel belangrijke dingen maar hij was er vooral vaak ook dat heeft iedereen denk ik op zijn netvlieg staan dat op dat karretje van 3,5 jaar geleden Vaak voor ja, ja, ja, ja. de sluitingsceremonie ja. van, van het WK dat hij daar zat dat uh, zijn maar vrouw dit was dan... zo zijn hand de hele tijd weer maar weer omhoog ja doet. precies maar ja. dit vond ik ook wel hij was al dik in de tachtig en voelde zich nog een man van 50. ja schitterend ja. Frank Wielerts FC Utrecht NEC Twee minuutjes extra tijd. Die zijn zojuist ingegaan. Het is ook 2-0 voor Utrecht. En uh, dat is op basis van het feit dat ze in de tweede helft scherper waren dan in de eerste helft. Uh, op zich wel logisch. NEC was ietsje sterker voor de rust. Ook ietsje scherper voor de rust. Kreeg toen kansen, die maakten het niet. Utrecht kreeg na de rust kansen, die maakten het wel. En dan is het verschil op het veld nou eenmaal gauw gemaakt. Zeker ook omdat NEC de kans kreeg op de gelijkmaker via Higden. Dat lukte dan uiteindelijk ook nog niet op die, uh, pen, vanaf die penalty stip. En sinds uh, de 2-0 is Utrecht helemaal los. En nu Duplan. De hele wedstrijd niet gezien. Even de combinatie aangaan. Met de ridder gaat hij ook nog uithalen. Of laat hij het uh, vervolgens aan van de Marel, zegt hij. Helemaal op de rand van het stafgebied bij de tegenstander is uh, uitgekomen. Die maar eens uithaalt, de aanvoerder. En dat doet. Uh, en dan twee meter over de goal van Jonssen heen roeit die bal. Maar uh, Utrecht heeft wel zin om de score nog een beetje verder uit te breiden. Dat Utrecht wint trouwens in eigen huis is niet zo heel erg raar. Want het heeft dit seizoen in eigen huis nog niet verloren. En van de zeven wedstrijden nu er nog maar twee gelijk gespeeld. En de afgelopen zeven wedstrijden steeds minimaal twee goals gemaakt. Dat is er dus vandaag ook weer gelukt. En dat doet Utrecht dus prima. Zij zijn uh, stevige middenmotor zou je kunnen zeggen. En NEC moet het hele weekend maar weer hopen dat er verder nog ploegen in de buurt blijven. Want uh, het heeft weer verloren. En moet dus maar hopen dat uh, andere ploegen onder hun niet weg of boven hun niet weglopen want er staat niemand meer onder hun. Dat is juist het probleem. Met nog een paar tellen te spelen in de galgewaard. Het is 2-0 voor Utrecht tegen NEC. af. Edwin de Roy van Zuiderwijn scoorde een puntje deze week. Hij kreeg gelijk, het was een lid van de koninklijke familie... die in 2000 heeft gevraagd om een onderzoek te doen naar zijn reilen en zeilen. En wie was deze machtige persoon? Het is al veel eerder ook door Margarita gesteld dat er maar één de baas is in Nederland. Ja, dat is Mart Smeets, toch? En dat is koning Bernard. Mm, prins Bernard. In 2004 overleden. Hij had het niet zo op de partner van zijn kleindochter Margarita. Zoals premier Rutte, die met die informatie kwam. En dan is de vraag, gaat Rutte nog eens een keer een bakkie doen?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 Ik zie echt niet wat een gesprek daar nog aan kan toevoegen. En om dezelfde reden zie ik ook geen enkele grond voor excuses. Edwin de Roy is nog niet tevreden, zei hij bij Pauw en Witteman. Ik had het uh, natuurlijk liever gezien dat de premier... Uh, naar waarheid het parlement en dus het Nederlandse volk uh, informeert. Dat heeft hij niet gedaan, vindt u? Nee, hij heeft gelogen. Bernard zou namelijk wel degelijk opdracht hebben gegeven... en niet alleen het verzoek hebben gedaan naar dat onderzoek. De Roy-kennende wordt dat nog wel vervolgd. Dat is trouwens wel leuk. Edwin de Roy is een trouw luisteraar van de Vrijdagshow. Wat vindt u er tot nu toe van? Ik vind dat... Uitstekende vragen gesteld worden. En de betogen die zijn uh, van een uh, begrijpelijk, maar ook uh, uh, ja, pregnant niveau. En uh, dat is erg belangrijk. Pregnant? <laughs> Ga zo door, jongens. Edwin de Roy van Zuiderwijn. Harry, jij, jij hebt zitten kijken en jij dacht... Ja, ik, ik krijg eigenlijk wel steeds meer sympathie voor die man. Nou, Ik had een soort van stijgende interesse vooral in het onderwerp. Omdat, euh, eerlijk gezegd, toen ik hem voor de eerste keer zag zitten... bij Paul Witteman van de Week... toen dacht ik bij mezelf, oh, daar gaan we weer. Ik was er eigenlijk een beetje zat. Meteen alweer, want het was al jaren geleden... dat we hem elke keer overal op zagen duiken. Ja, ja op de een of andere manier heeft hij niet zo mijn sympathie. of je, je, je wilt hem niet geloven en toch geloof je misschien wel. Dus ik dacht, nou, laat maar gaan. Ja. En toen zag ik de volgende dag weer Paul Witteman... en toen zat Frits Wester erbij aan tafel. En die vertelde het verhaal dat hij ooit met uh, de Roy van Zuiderwijn... Uh, had geluncht samen. En uh, dat er twee mensen aan het, tafeltje, aan het tafeltje naast hen kwamen zitten. Toen Frits Wester, to, Wester naar de wc ging tot twee keer toe ging een van die twee mannen tot weken toe mee naar de wc. En toen de lunch voorbij was, werd Frits Wester in zijn auto achtervolgd... door of die mannen of andere mannen, mm -hmm. wat hij enigszins verdacht vond. En hij heeft toen een bekende van hem gebeld bij de politie... en die uh, daarbij het nummer laten checken, het, uh, het, auto, het kenteken. En dat bleek een auto van de politie te zijn. En toen ik dat verhaal hoorde, dacht ja. ik ineens... nou, dan snap ik in elk geval dat je als droei van Zuiderwijn paranoia wordt van uh, wat je overkomt. Maar dacht wat je er toen... dan precies waar is en wat er niet waar is, ja... ja. Maar oké, okay, dan, ja, dan snap je dat je paranoia wordt. Maar had je ook het idee, nou, ik, ik ga hem wat meer geloven hierdoor? Ja, oh, nee, nee. dat ook. Dat ook, sowieso. En, en uh, ja, hoe, wat dan wel waar is en wat niet, dat is heel moeilijk. Het is wel raar dat iedereen, nou, niet iedereen... maar veel mensen hebben een soort soort aversie. Dat lijkt wel een soort natuurlijke aversie tegen die man. Weet je hoe dat komt, constant? Nee, ja, ik, ik heb een beetje hetzelfde. Hij, hij komt niet heel sympathiek over. Nee. Ik, ik, weet, ik weet niet maar precies wat hij Maar komt hij leugenachtig over? Uh, nee, heel, heel ver ongelijkt. En, en dat, daar zou ook best wel wat, wat in zitten. Maar ja, we, we ja weten echt als, als, je, niet als het euh, waar is wat? wat hij zegt, dat hem man is overkomen. Dan, uh, dan is verongelijkt nog mild gesteld, nee, denk ik. Ja, ja, ja zeker. Ja, dat ja. lijkt me tamelijk eenvoudig. Het omdat Edwin de Rooijer-Zuider het opneemt tegen het Koningshuis. Daarom is, wordt hij niet zo sympathiek gevonden, denk ik. Nee, ja. Ik weet niet of dat het per se is. Ik denk als jij nee, gewoon een, als jij een sympathiek voorkomen hebt en een goed verhaal... Ja maar, dan... je wordt, ja, maar zijn punt is natuurlijk dat hij wordt weggezet als een crimineel en als een charlatan. En zo. De, de hele conspiratie is dat wij Nederlanders uh, uh, zo worden uh, dat geacht over hem te denken natuurlijk. Dat is natuurlijk eigenlijk het probleem ook. Dus, en... en Kijk, ik kan niet zeggen, ja, ik snap wel dat je paranoïde wordt als je achtervolgt door ivd agenten Maar geloof je hem dan ook? Ja, nee, dat is nou net het punt, dat hij achtervolgt door ivd agenten dus, dus die man is wel belazerd. Maar hoe kijk jij tegen hem aan? Ja, nou ja, ik geloof dat onmiddellijk. Dat Bernard hem. Ja, laten nou, we even wel weten. Je ziet wezen, het hem zeggen. Ja, maar Edwin van Rooijen ja. van Zuiderwijn is misschien het sympathiek. Maar laten we even wel weten wie, als ik Edwin van Roy van Zuidwijn of Prins Bernard moet geloven. Dan, <laughs> geloof ik eigenlijk nog wel Edwin de Roy van Zuidwijn. Wat vonden jullie, jij hebt Paul Witteman gezien, daar kwam ook die bandopname voorbij. En er werd heel duidelijk gezegd van ja, uh, Paul Witteman wilde hun vinger, vingers er niet aan branden of dat nou echt Prins Bernhard was. Maar ja. zo vertelde de Roy van Zuidwijn het en die zei nou ja, dit is een bewijs, gaat niet over deze zaak. Nee, was maar andere hier, zaak, Een ja. andere zaak, maar hier zie je hoe die, want hij probeerde iemand over te halen om iets te doen, hoe, hoe, ja, hoe vasthoudend die kan zijn. Ja. Wat vond je daarvan, dat gedeelte? Ja, het, dat, dat pleit inderdaad, precies wat jij zegt... Uh, helemaal voor uh, de rooie van Zuiderwijn. Je, je, ziet, je hoort prins Bernard inderdaad de opdracht geven... om het reilen en zeilen van, uh, van wie dan ook, als hij daar zin in heeft... Uh, te laten controleren. Ik vond het heel geloofwaardig. Ja, en volgens mij was het ook niet... Dat was ook geen imitatie. Nee precies, dat, we dat, dat werd hebben. toen, toen lachelijk gezegd. Ja. Dat kan dat nou was een ongelooflijk goeie. Maar laten we even eerlijk zijn, die man was gewoon een crimineel. Die, die, die Bernard. Dus daar moeten we gewoon, ik bedoel, dat weten we inmiddels. Ja, maar dat wil nog niet zeggen dat hij, dat hij geen goed punt had hier. Dat is bedoel, precies de reden dat ik niet door de IVD gevolgd heb. Ja, ja, pas op hè, want dit is heel makkelijk ja, voor dat. te vinden. Jij zit natuurlijk voor jouw onderzoek regelmatig in de archieven van de IVD. Kom je daar vaker dit soort verzoeken of suggesties tegen? Van het Koninklijk Huis? Nou formeel uh, niet, maar... Maar het hoort wel bij het beschermen van onze democratie of, of maatschappelijke rechtsorde. Het Koningshuis is onderdeel van hetgeen onze diensten beschermen. En als er bedreigingen zich voordoen, dan, dan moet die dienst daar tegen optreden. En in het verleden zijn er ook wel gevallen geweest. In de jaren zeventig hadden we het terrorisme van de Zuid-Molukkers. Zuid-Molukse jongeren. En die beraamden een plan om koningin Juliana bijvoorbeeld... te ontvoeren, te kidnappen. De BVD, de, BVD, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... heeft dat toen voorkomen. Die, uh, kwam maar was dat ook op verzoek van het Koninklijk Huis? Dat ze dat onderzoek deden? Nee, nee dat, hoort onder, dat is onderdeel van de, van de taakopdracht van die dienst. Bedreigingen van het Koninklijk Huis... Ja. Dat, dat zijn ook bedreigingen van onze democratie. Ja. Um, daar zelfs in de jaren uh, 50 is geprobeerd om uh, de BVD uh, wel in te schakelen. Uh, dat was in 1956, hadden we de Greet Hofmans affaire. Ja, ja. Uh, en uh, toen hebben twee ministers uh, hebben gevraagd aan het hoofd van de BVD... Louis Eindhoven, in een besloten setting op een commissie... Uh, zou jij niet de gangen van de prins in Duitsland willen uitpluizen? Want we weten dat hij daar buiten het boekje gegaan is. En wij vinden dat dat bij dit onderzoek naar deze misstanden aan het Koninklijk uh, Huis... Of hij even Hof... zijn vriendinnetjes wilde uitchecken. Ja, exact. Uh, en daar heeft het hoofd uh, van de veiligheidsdienst Louis Eindhoven gezegd... Uh, absoluut niet. Dat heeft niks met rechtsorde te maken. De ah. avontuurs van de prins uh, zijn geen onderwerpen waar wij onderzoek naar doen. Toen wel dus? Ja. ja. Hm. Ze waren wat standvastiger in die tijd. Rolof... We gaan nog even naar Maastricht, die stad is een rapperoer... want de burgemeester daar, onder Hoes, meneer Albert Verlinde... is tongend gespot met een veel jonger ventje in de lobby van een hotel. Bij het CDA zitten ze op fatsoen, dus de lokale afdeling... die wil best even reageren. Het is natuurlijk wel gebeurd in een openbare ruimte... en ik denk dat hij zich ervan bewust moet zijn... dat je als burgemeester een publiek figuur bent. En uh, ja, daar hoort natuurlijk wel bij dat je je daar in openbare ruimte... ook uh, van bewust bent. Beetje onhandig, maar het was ook weer niet zo... dat ze met hooivork en brandende fakkels... Het Aftreden van hoe We gaan ervan uit dat uh, het inderdaad zo is zoals hij aan heeft gegeven. Een eenmalig iets ongelukkig. En uh, daarmee is wat ons betreft, wat het CDA betreft, nou ook de kous af. Het CDA maakt er geen halszaak van. Maar de reactie van de Limburgse CDA, mevrouw, interesseert het grote publiek eigenlijk natuurlijk helemaal niet. Dat wilde weten, gaat Albert Verlinden zelf in Boulevard hier aandacht aan besteden? En zo ja, wat wordt dan dat guitige woordgrapje onder in beeld? Wordt het oh no of who's that guy? <laughs> Woensdag iets na zeven, half zeven... Even kwam het antwoord. De burgemeester van Maastricht. Gisteravond foto's op tv dat mijn Onno met een andere man aan het zoenen is. Zometeen onze officiële reactie. Onnozel was het kopje onder in beeld trouwens. Die reactie waar Albert het <hums> over heeft kwam in de vorm van een verklaring. Het was allemaal niet handig van Onno zeggen de twee. Hun relatie heeft het moeilijk. Veel werken, veel reizen. Ze gaan eruit werken. Maar ja, wat vindt de mens Albert ervan? Winston, vraag jij het eens. Maar Vraam. even alle gekken te bestoken. Ja. Wat doet dit met je? nou, het is natuurlijk niet leuk eh, als, als, als dit gebeurt. Nee, dat snap ik. Ik vond wel een goed antwoord van Albert, Wat jij, Winnie? Een heel volwassen antwoord, vind ik. Want er zijn een hoop mensen die misschien ook denken... wow, dat is toch, dat is toch intiem. Ja, ja, ik vond het ook wel een goede vraag trouwens van harte daarmee. Wat vindt de tafel van het tongetje van Hoes? Willem? Ik vind uh, Albert uh, wel, wel een mooie baas. En ik vind dat een goede reactie. <laughs> het de eerste, denk ik, hey. ooit die zijn eigen verklaring voorleest. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Ik vond het That's... schitterend. <laughs> We hebben zitten genieten, jongen, op de redactie. Ja, ja. ja, ja. Ik ben. Ik ben. Het ja. het ook. Ja. Wat een televisie. Een slim gedaan, oh. hoor. Hij heeft echt goed, goed opgelost, vind ja. ik. Of ja. ja. tenminste, hij weet wel hoe hij daarmee moet gaan. Ja. Metatelevisie was het. Ja, ja, dat was prachtig. Onnozel was, was, was dat echt zo. Mooi. Mooi. Je hebt zitten genieten. Ja, ik vraag me dan wel of hij duikt graag Andermans Leven in... Die dat dat toestaat dat anderen dat bij hen doen, ja. Hij doet het hij doet het goed zo. Het een follow-up in een deel 3, in een 4, 4, en een deel 4, en een deel 5. 5. Ja. Ik weet het niet, achter de week. Ja. maar ze wilden dus dat ja, ja, dat de vriendinnetjes van Bernhard even werden uitgecheckt in Duitsland. Ja, ja, ja dat, uh, dat was de, de impliciete opdracht. Dat wordt dan nooit zo uitgesproken, maar ze ah. ja. waarschijnlijk ja. niet gevoeld. En nu de vriendjes van Onno Hoes. <laughs> dat is dat te klein. Maar er zijn dus toch veel vaker... is daar op die manier gebruik van gemaakt. Ik weet zeker dat er Sport, veel meer... Op radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie. Ajax, nacht. Erin. Het is 1-0 voor Ajax. AZ-20. En heeft de bal nu weer in bezit en kan nu met de voorzet komen. RKC-Kambuur. Schiet het zacht dus in, gaat de bal op de paal. En op kwart voor 9, PSV-Vitesse. Van boord. er gaat hij nee, ja, toch. En ook het BK Handbal, Nederland-Dominicaanse Republiek. NOS Langs de Lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.